een brief van de Eerste Kamer over haar wetsvoorstel. De Eerste Kamer zou eigenlijk aanstaande dinsdag stemmen over het donorvoorstel... ...maar dat is een week uitgesteld. Er is nu dinsdag een debat over de brief van Dijkstra. De politie heeft twee mannen opgepakt in verband met de dood van een 32-jarige Rotterdammer. Die overleed vrijdagnacht aan een vechtpartij in de Rotterdamse Schouwburg...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 De demonstranten steunen deze heropvoeding. En de Raad van State vindt zichzelf niet bevoegd om te oordelen over een referendum over de wet die het raadgevende referendum juist afschaft. Minister Stolongren wil niet toestaan dat er over de nieuwe wet een volksraadpleging wordt gehouden. Maar de beweging Meer Democratie stapte daarom naar de Raad van State. De organisatie overweegt nu naar de gewone rechter te gaan. Het weer, hier en daar nog een winterse bui. De temperatuur daalt vanavond en vannacht tot rond het vriespunt... waardoor het plaatselijk glad kan worden. Morgen bewolkt met opnieuw winterse buien. Het wordt dit weekend overdag 3 tot 4 graden. Dit was het NLK. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A2 Amsterdam richting Utrecht... een ongeluk bij Vinkeveen... de rijden vanaf Oudekerk aan de Amstel. Een kwartier verdraging op de A2 Utrecht naar Bos... tussen Kulemorgen en Deil. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevaren Sveen 7 kilometer file rijden. De A12 Utrecht-Den Haag na een ongeluk bij Gouda tussen Oude Rijn en Bodegraaf in de file. Dat kost ruim een half uur. Alle rijstroken zijn weer open. En op de A27 Utrecht-Goorkum. Zo'n 15 kilometer file rijden tussen Lunetten en Noordeloos. Een half uur is de vertraging. Alle rijstroken zijn weer vrij na een ongeluk. Tot zover de verkeersinfo. U heeft een bril nodig.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 En een hele goede middag, luisteraars. Dit is Zandvoort Draaidoor. Op je lokale omroep ZFM. En we zijn er allemaal weer. We zijn weer helemaal compleet. Zeg Hans, dat ja. klonk helemaal zwoel. Wat voor uitzending gaat het worden? Nou, dat vertel ik je nou niet. Oh, help! <laughs> Kan ik nog naar huis? Ja, of, ik kan uh... nog. Ah, oh, oké. Okay. Nee, dan is het goed. <laughs> nou, het wordt in ieder geval weer een gezellige uitvinding als ik het zo hoor. <laughs> ja, hoor. Uh, ja. We gaan uh, En wat krijgt u uh, de aankomende twee uur te horen? Nou, in ieder geval om kwart over vijf de instrumentaal van deze vrijdag. En om half de column van Marco Thermes En om kwart voor zes de filmmuziek van deze week. En dan hebben we om kwart over zes natuurlijk weer ons stampotje. En dan hebben we... <laughs> En dan hebben we om half zeven het weer voor het komend weekend. En om kwart voor zeven de verzoekplaat van deze week. Hebben we die? Ja, natuurlijk. Uiteraard hebben wij oh, een absoluut. verzoekplaat. Ja hoor. En natuurlijk een hoop nieuws over Zandvoort en de directe omgeving. Ja. En alles wordt uh, aan elkaar gerommeld door uh, Ronald. Hè. Dat uh, de muziek is van hem. Dus, ja. ja. Hij is lekker druk bezig geweest. Oh, nou goed zo. Heb ja. je? Ja, nou, dat is hartstikke goed. En voor de rest lullen wij het vol met onzin. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt, toch? Zo is dat. Nou, dus gaan we lekker in je stoeltje zitten, wijntje erbij en dan gaan we weer, hoor.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 dangerous altijd zo'n medelijden met de er niet-nummer. Waar, waar heb je, je medelijden mee? Met de er niet-nummer. <laughs> Waarom? Tom, tom, tom, tarilum, tom, En ja, dan doet hij het hele nummer door. Ja. ja, maar dat gaat denk ik gewoon... Hij neemt het één keer op en dan zet hij gewoon repeat. Oh ja, en dan uh, gaat yeah. hij... Uh, ik doe vast een biertje, ging jullie alleen maar verder. <laughs> ja, sorry, uh, ja. Ja, uh, ja, dat uh, zou het maar kunnen. Ja. Nou, nou, dan kijk je er ineens heel anders tegenaan, hè? Hoe bedoel je? Nou, zoals hij oh, ik toch tegen mij. Dan is het ineens geen... Uh, uh, dat je medelijden hebt met zo'n man. Oh, Vrouwen. dat? Nou, ik heb geen medelijden met hem. Heb ah, het, ik heb het zelf bedacht. Die bassist? Die, ja, misschien wel, dat weet ik niet. Maar. Dat zeg ik dat, dat, dat wordt één keer opgenomen tegenwoordig. En dan zetten ze hem op repeat en dan hoor je hem de hele tijd. Hoor je hem, boom, ja. boom, boom, boom, boom, boom. boom. Dus ja. Je ja. ziet ja. hem ook niet op uh, traders en zo? Wel, nee, zetten ze gewoon op repeat. Hè, die. In de concert, Cape By the ocean, <laughs> DNC, without the bassist. <laughs> <Zou laughs> nou Introducing ja, the record player. En <laughs> <laughs> push the button. Ja. Wat is dat is? is ja, dan, ja push inderdaad. The ja, ja, ja, ja. Die rode of die groene? Uh, geen idee. Ah, ik heb zo'n knopje niet. Heb je niet zo'n knopje? Nee. Oh. Oh. Heb jij wat nieuws? Ik heb hartstikke veel nieuws. Nou, vertel, vertel, vertel. Ja, nou, ik ga de evenementenagenda maar even. Oh, Daar gaan Er Daar zit een hele hoop nieuws in. Wat gaan we allemaal doen? Nou, we hebben drie en vier. Februari? Dat kan helemaal niet. Dat ja, is al geweest. Oh, nee. nee hoor, nee. dat is gewoon dit weekend. Ja, dit weekend. Ja. Dit is God, je schrikt ervan, dat je, ja, je ja, schrikt ervan dat je gewoon up-to-date bent. Ja, ja, hij, ja, loopt, hij loopt tien jaar achter. Het gebeurt je... niet zoveel hoor. Oh, ja. Ja, en dan hoor je rood erachterin. Ja. ja. ja. ja. <laughs> en het is nog net dat hij niet begint. Tom. Tom, tom. Ja, misschien <laughs> Goed, nog ja. een keer. De drie, evenementenkalender. Ja, ja. Wat gaan we doen? Drie of vier New Year's Surf. Surfevenement bij watersportvereniging Zandvoort. 3 plus 4 Art Boulevard wintereditie. Center Parks, Market Dome. En dat is van 10 tot 6. De zevende, A Ladies Night, Fifty Shades Freed. Circus Zandvoort, aanvang om half acht. En de elfde, Comedy Night. Amsterdam Biet Hotel, aanvang om acht uur. De elfde, Kindercarnaval. En toen zei ik gisteren al, daar gaan we weer. Ja, helemaal gezellig. Theater de Krocht, van 2 tot half vijf. Dat is inderdaad hartstikke leuk volgens mij. En de achttiende, dat is Jazz in Zandvoort met Dennis Kivit. Theater de Krocht, aanvang om half drie. Ja, en nou, dat kindercarnaval het... is echt heel leuk. althans, als het nog steeds zo is ja. zoals ik het ken. Ja. Wie, wie organiseert dat ook, Roy? Uh, geen idee, volgens Stichting mij Stichting kindercarnaval Zandvoort, denk ik. <lacht> ik heb geen idee, Hans. <lacht> ja, <lacht> geen idee. ja, dat is ja, wel met kunnen. die vraag aan, dus ik denk het nee, wel. Nee, dat is waar. Ja, hey, nou. uh, muziek. Is oud tussendoor? ja, helemaal Hans. prettig. Ja, Hans. Was ook wel lekker. Hans, even wat oud tussendoor, Hans, ja, nou mag Hans. ik wat zeggen? Denk ik. Uh, nee, nee. Oh. <laughs> lover oh. medley the doors. Nou, het Twaalfit. is omdat je het over oud hebt. Ik denk, nou, brengt ja, dus had ik het over jou. Oh, ja, dat dacht ik al. <laughs> Wisten jullie dat op de A4 bij Roelof Arendt een vrachtwagen heel hard tegen de ringvaart Aquaduc gebotst is? Nee. <laughs> Vanmorgen. Uh, op de beelden uh, bij Hart van Nederland kon je dat bekijken. Uh, daar was te zien dat het echt een grote chaos is. De chauffeur die bekneld raakte kwam de traumahelikopter ook nog ter plaatse. En ook de brandweer moest eraan te pas komen. Uh, de chauffeur is zwaar gevonden naar het ziekenhuis gebracht. En de A4 richting Amsterdam en Den Haag was echt afgesloten. Het was echt een puinhoop. Um, uh, de update was om half drie vanmiddag. Toen was de weg eindelijk weer vrijgegeven. Dus het was echt even... Hmm. Ik heb vanmiddag wel zitten uh, huilen zoetje. over een filmpje op, op Facebook. En was in Italië was er een vrachtwagen met wijn gekanteld. Ja, zonde. Dat van ja. al die wijn. Ja, ja, ja. drankschenners. Ja. Man, wat was, wat was dat? Een triest gezicht. Ja ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, dat kan ik me voorstellen. Maar uh, Hansie? Wat zegt u? De Instrumentaal van de Week door Hans Wassenaar. Ja, wat het niet, <laughs> nou. Het is weer gelukt, hè? Gisteren ook al, Hans. Kom ja, op. Ja, ja, maar ik, ik, ja, maar ik heb hem, hoor. Wacht ja, even hier Ja, omdat wij de tijd vol zaten. klippen. kom op. <laughs> nou, ja, nou. het is inderdaad kwart over vijf, instrumentaal in de week. <laughs> ik, ik heb een, een, een muziekalbum uitgezocht en een soundtrack van de gelijkmatige film... uitgebracht in april 1981 gelijkmatige film? Ja, de gelijknamige. Oh, nee, neem maar niet kwalijk. Okay. Nee, ik niet, Nee, hoor. Je mag nee ik neem, neem je niks van. Nee hoor, nee, dat weet ik. De muziek op het album is gecombineerd en opgenomen door Vangelis. Die hiervoor een, een Academy Award won voor de beste originele muziek. De muziek op het album is elektronisch. Wat in contrast staat met de tijdperiode waarin de film speelt. Het album stond vier weken nummer één in de Billboard 200: Chariots of Fire. Bye-bye. Leef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Ik vind het wel leuk hoor. Af en toe zwaait er iemand naar ons. Ja, <laughs> dat he? gebeurt niet veel. Nee. Ja. Gebeurt niet veel? Nou, dat nou, is naar aan de Ja, dat wel. <laughs> als je oplet, ja, maar dat is alleen donderdag he? en vrijdag. Ja, je moet niet te veel <laughs> zeggen van als hij oplet. Want dan je moet niet te veel aan hem vragen. Want dan gaat het echt mis hoor. <laughs> ja. Dan en dan trouwens, is het, uh, heb ja. je wel opgemerkt dat het heel koud is? Buiten. Hier in de studio is lekker. Nee, nog niet. Het wordt nog er van niet? het weekend. Van Hotza. het weekend wordt het heel koud. Nou, ik vond het vandaag ook koud. En dat kwam Bro. mooi uit, want het is vandaag warme truiendag. Had je daar al eens van gehoord? Wat, ja, ja, wat, wat is het? Ja, nee, serieus. Warme <laughs> truiendag. Echt nee, waar. Nee, zeg ja, ze verzinnen echt van alles, hè. Ja. Maar um, de jaarlijkse actie wil het Klimaatverbond aandacht vragen voor energiebesparing als bijdrage aan de oplossing voor het klimaatprobleem. Daar komt dus de warme truiendag vandaan. Iedereen wordt opgeroepen vandaag om de verwarming lager te zetten en de trui aan te doen om lekker warm te blijven. Dus uh, warme ja. truien. En het is goed voor Groningen. <laughs> ja, ja. <laughs> ja. Nou, hoor. ze hebben de schadeclaim erdoor. Mm, dus. Uh, nou, het moet eerst allemaal nog zien. Terecht. Je moet het nog zien. Durk oh, is het terecht. Ja. Je, moet Natuurlijk. Eens, je moet eens wat positief... Behalve met je eerst... Wat eetstest, vind ik dit die ja, is, dat ja. gereden ja. Is. Ja. Dat klinkt al een stuk ja. beter, Hans. Hans is ook niet ja. te sturen ja. of zo, hè? Stel ja, nee, bij, joh. Maar ja, je, je kijkt toch wel eens naar Van en of niet? Nee, nee, nee, nee. Ja, je weet wie Van Rossum ja, is. Nou, nou, als, bedoel ik, bedoel als ik ook. heel vrolijk ben en wat depressiever wil worden... <laughs> dan uh, ga ik naar hem kijken. Ja, precies, ja. Uh, Laten ja. we gaan muziek doen. Peter. Nee, dit is Doe Maar helemaal niet, Hans. China Girl, David Bowie. Oh? Ja, we uh, hadden een heel breed bed voor nodig. <laughs> Waarom? Over het uh, um, was te nemen. Weet je dat niet, Hans? Dat Hans, Hans, Hans, Dat Hans, weet Hans. ik zelf. Ga eens door. Nee, echt niet. Ik dan heb de, ik het weer gedaan. Nee, uh, uh, uh. Ik, ken, ik ken dat niet. Vertel het even. Nee hoor, je, ik kijk wel uit. Je, precies, de bestuursleden zitten bij ons aan tafel. Hans, <laughs> ja, kom op. Een. Ik wil nog even langer. <laughs> hey, uh, vlieg ik zo de, de, de studio eruit? Nee, nee dat gaan we dat niet doen. Niet. Nee, dat doen we niet. Had me, je nog trouwens, wat Even een welkom. Zou ik zeggen, dus als je er een microfoon bij pakt, dan uh, zetten we je meteen oh, in de uitzending. Niet uitzend, alleen he? het spuurtbakkie. <laughs> Dat is voor degenen die op internet meekijken. Nou, ik zou zeggen, stel hem even voor. Ja, ik ben uh, met Leon van Es. Ik woon uh, nou, een paar jaartjes in Zandvoort. En, ja, eigenlijk gewoon door wat gesprekken met, uh, met de burgemeester uh, ben ik op twee plekken terecht gekomen. En ik zit dus in het bestuur van de nieuwjaarsduik. Gelukkig niet zelf uh, te water gegaan. <laughs> en uh, ja, sinds echt... kort dus ook hier bij, uh, bij Zandvoort uh, ZFM. Ja, leuk. En, uh, ja. ja, ik moet zeggen, ik vind het ontzettend leuk. Ja. Uh, ik heb een, uh, een verleden in, uh, in video, geluidsstudio's en dat soort dingen meer... Ja. En uh, ik weet een klein beetje hoe het werkt, maar meer aan de kant van dat ik het mocht verkopen dan dat ik zelf achter ja. de microfoon zat. Ja, maar nou gaat, nou gaat u ook wat presenteren, heb ik begrepen. Ja, ja het idee ja. is om uh, samen met Willem de Vriend een cabaretprogramma te gaan ja, maken. Ja, dat is hartstikke leuk. En dat leuk. is gewoon leuk om uh, ook vooral uh, de, de oude liedjes uit de cabaret ja. te, te gaan zetten tegenover de nieuwe en uh, dan kom je erachter dat er in de politiek niet zo vreselijk nee, nee, is. Nee, nee, nee, nee, nee. Uh, maar Theresa heet het wel. Alleen of de namen. Ja, precies. Ja. ze ja. lopen zelf af en toe heerlijk om de hoek, op, maar vooral niet in beeld te zijn. Ja, ja. dat is waar. Ja. Uh, ja. ja. Helemaal goed. En uh, we, we, weet u al wanneer het programma gaat komen? Nou, we hopen echt wel binnen een maandje oh, okay. op, de, op de zender te liggen. Tegen die tijd gooien we dat we wel even. Ja. Maar reclame. Muziek.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 Van de week van Marco Termes door Toet Kraaienstein. Gelukkig wij. Een vrouw kijkt bij een jonge man wat er van te maken valt en bij een man op middelbare leeftijd wat er nog te redden valt. Ik slenter al een tijd op deze aardkloot, meestal vrolijk. Mijn schitterende, wijze ouders hebben mij op de wereld gezet voor het geluk. Daarnaast ken ik de uitkomst van de rekensom hoe miniem de kans is dat je hier mag ademen op dit schitterende maar gewelddadige kille universum. Oorts ben ik zo gefortuneerd om in Zandvoort geboren te zijn. Iets wat inhoudt dat je, overdrachtelijk bedoelt, niet één keer de staatsloterij hebt gewonnen, maar wel drie keer. Ik schrijf romans, het vak wat ik van jongs af aan ambieerde. Allerlei ingrediënten die mijn vreugdevuur van liefde voor het leven fel opstoken. Een warm hart gekoppeld aan een puik functionerende bovenkamer. Beschaafd, geëmancipeerd. Ik kan uitstekend doen alsof ik luister. Mijn naam kan ik foutloos spellen. Trouw, creatief, sportief. Voor een man ruik ik zelfs redelijk fris. Allemaal positieve kwalificaties, waaraan ik hier net zoveel heb als aan een dromedaris in de Sahara met twee plastic zwemvliezen. Ik doe alles om mijn testosteron-depletiepeil, ja ja, vijf keer de woordwaarde, omgekeerd recht evenredig gelijke tred te laten lopen met het stijgen mijner jaren. Echter, ook daarin ben ik een bevoorrecht mens. Fysiek tip-top in orde. Meestal beteugel ik mijn oordriften... maar heel soms wil ik in een vlaag van erotische verstandsverbijstering... de zeldzame dame die mij bevalt het hof maken. Iets wat nooit lukt omdat het in Nederland barst van de mooie, intelligente vrouwen... die niets van mijn avances willen weten... waardoor ik na twaalf jaar fanatieke zelfbevlekking nog immer vrijgezel ben. Ik ben een ramp in one-night stands. Ik moet je kennen en vertrouwen... Een beetje los van bilgaan is eerder toevertrouwd aan primitieve kennissen van mij... met laag voorhoofd, dikke wenkbrauwen en een goed inkomen. Hoe het sociaal-darwinistisch bepaalde keuzemenu bij dames werkt... daar heb ik nog altijd geen idee van. Maar dat geeft niet. Ik heb de indruk dat veel vrouwen het zelf ook niet weten. Ik ben dwalende, maar niet zoekende. Laat ik me maar bezighouden met het schrijven van de volgende roman... Dat gaat het snelst zonder partner. En dat weet ik uit ruime ervaring. Aldus Marco Termes.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 Get the twine Time, I'll see the... Carly Ray. Jaspen. Nee. Ja, zijn ah? mond vol. Ik geloof het graag. Dat, <laughs> dat moet je aan Carly vragen. Die, dat nee, mag ik niet zeggen. Nee, nee. nee. bestuurbaar. Dat mag niet. Jawel, alles mag. <lacht> alles, alles? mag. Ja, alles? Nou, alles? Ja, alles. nou zo nou wat hem, ik, ik, ik pas op. Niet doen. Ik pas op. Zowat alles. Kijk. Kijk ja. eh, uh, Alzheimer of een andere vorm van dementie krijgen... is voor vele mensen een schrikbeeld. Hoe ga je daarmee om? Het is het thema in de komende bijeenkomst van Trefpunt Zandvoort. Er komen onderwerpen aan de orde als stop het leven of ben je nog in staat om er een nieuwe invulling aan te geven? Wat kan je daarbij helpen? Wat verwacht je van je naaste en je omgeving? Ervaringsdeskundigen vertellen over om deze onderwerpen en aanwezigen kunnen vragen stellen. De bijeenkomst... Van Trefpunt Zandvoort is woensdag 7 februari in de Blauwe Tram. Louis Davis Carré nummer 1. En de aanvang is half acht s'avonds en de toegang is gratis. Je hebt, dat, je hebt er twee vormen van, hè, dementie? De een is een ziekte en de ander is een selectieve keuze. Ja, precies. Ja. Zelfs als Oost-Indisch Doof? Ik, ik versteel het. En dan ja. Zuid-Afrikaans dement. Ja, ja dat is, is het. Ja, die Je hebt ook Korsokop, maar daar <laughs> doen we gaan af van. Nee, nee, maar dat is omdat jij lid bent van de blauwe neus. Hè. Dat Allem, is dus, het. Uh, maar het is wel handig, hè want Hans die neemt gewoon elke week dezelfde krant mee. Voor hem is ja. hij elke keer weer nieuw. Ja, ja. <laughs> ja. En muziek. Zo so hard, Anouk. Zeg Ro, ja? nu zwaai ik eens een keer eerder naar jou dan jij oh. naar mij. En dan zie je me niet eens, dat is ook wat. Nee, maar dat probeer ik uh, uh, zoveel mogelijk vol te houden. Hey, zelfs oh. Hans had het door. Jongen. Zelfs Hans had het door. Nee, en jij die zit mee te niet. schudden hoor. Mij maakt het <lacht> dan niet uit. Ik ben zo nee, altijd blij met die ik internet. Ik zit mee te schudden omdat jij het weer niet zag. Daarom. <lacht> Ja, dat zeg je nou omdat zij dichterbij zit. Maar goed. Ja, ze zeg, kan hardslaan um, ook. Op, uh, ja, ook dat, ja. Hey, op Curaçao heb je toch weer hele leuke flamingo's uh, rond Banyere? Ja. Die heb je ook in Zeeland. Serieus. Bus, die heb je bus, ook in Amsterdam? Nee, bus, ja, dh, die zitten achter de slot <laughs> en grendel. Nee, busladingen vol toeristen en talloze nieuwsgierige bewoners... van het Zuid-Hollandse eiland goeree of Komen ze bekijken. De grote groep roze flamingo's die staan. Een pootje te baden. in het haventje bij Battenoord. Ik zei Zeeland, maar ik bedoelde dus Zuid-Holland. Nee, ja, niet kwalijk. Maar maakt het allemaal ja, niet Nee, uit, maar als... het geeft niet. Weet je, ik. ik betrap mezelf tenminste op vuintjes. Ja, precies. Ik moet je elke week zoveel geven. Er vlak. wordt ook verteld, ieder jaar komen ze hierheen. Want het brakke water bevriest namelijk niet. Ze komen uit Duitsland. En um, ze hebben waarschijnlijk ingebrand dat het hier prettig is. Dus komen ze elk jaar terug, zegt de uh, ja, ze en... gewoon de rest van de Duitsers, ja. hoor. Die komen. <laughs> dat lijken wel toeristen, wou ik niet zeggen. Ja, maar die komen in de winter toch niet? Kom op. Die overwinteren niet in Nederland. Maar uh, leuk toch? Ja. Flamingos gewoon in... Nou ja, ze hebben, in, uh... het gaat weer vriezen, dus ik hoop inderdaad dat ze niet vast. Uh, ja, daar gaan we het straks nog over hebben. Maar dat vind ik oh. eigenlijk helemaal niet leuk om te vertellen. Oh, ligt oh, ik haat Kauwiel, Is dat, Nou, ik vind dat wel leuk, man. Ik ja, vind dat echt leuk. Jij mag dat leuk vinden, maar ja. ik haat dat echt. Hans vindt het leuk. Brrr. En daarmee klaar. Nou. <lacht> ja, leuk doet <niet lacht> wel. Hoor je dat? je het nou voor elkaar. bestuur loopt ook al weg. Ja. Waarom nou. gaat die meneer nou ineens weg dan? Nou, je bent nog lang niet aan de beurt. Nee. Ga je box in. Schiet Haan op. Ga je zomaar weglopen? Ja. ja. Nou. Ga de box in. Hup. Nou, doei. doei. Ja. Hey, we gaan nuttige dingen doen. filmmuziek van de week, uitgezocht en gepresenteerd door Ronald Kraaienstein. En wat heb je voor ons meegenomen, Ro? Muziek. Leuk, welke? Ja. Nou, ik wilde eigenlijk beginnen um, of, uh, eerste instantie deze no. doen. GELACH <laughs> <laughs> Hand zit te kijken oh. van, Wat heb ik hier nou aan? Ja, ik, ik herken het wel, maar niet op deze manier. Hoe herken jij het dan? Nou, de. de, de ja. Die wel. Ja, dit zijn de Minions. Dit zijn her. echt de Minions. Ja, en dit is ook meteen uh, de muziek uit uh, de film die ik heb gekozen. Ik heb alleen niet deze gekozen. Oh. Ik heb uh, een andere. Uh, jij een Iets minder bekende. Gekiest. Nee hoor. Nee, nee? Denk, ik zal nee. niet zeggen dat. Nee, nee, nee. Er zijn nee. een aantal hits voortgekomen uit uh, Origineel is de musical. Mm -hmm. Hij is ergens uh, rond 90 is hij verfilmd. Het is altijd even wennen, hè, want deze muziek is weer opnieuw gearrangeerd. Ja. En, dus dan is het moet je altijd even... Ja, ja. Uh, de spijkerbroek altijd, uh, moet weer opnieuw uh, oud worden, zeg maar. Hij ja, moet weer uh, lekker gaan zitten. Ja, precies. <laughs> en dan, ik ben dan toch van ah, dat is iets niets minder dan het origineel. Vind ik dan heel snel, hè. Dus, maar het was goed. Uh, iedereen weet waar het film over gaat, denk ik. Nee, dat weet ik niet. Echt niet? Nee, dus leg het maar uit. In het kort. Uh, een man wordt opgeroepen voor militaire dienst in Vietnam. Uh, daar heeft hij ja, vanuit zijn vaderlands liefde, vindt hij dat hij het moet doen. Dus onderweg naar de, uh, de brakken, om het zo maar te zeggen, komt hij een groep hippies tegen. Uh, daar is hij door gefascineerd. En die fascinatie is wederzijds. Er ontstaat een vriendschapsband die zo hecht is. Dat een van de hippieleden zegt. Van, ik neem jou plaats in. En dan zorg me ervoor dat jij niet naar Vietnam gaat. Want halverwege wisselen we gewoon. Uh, dat loopt vreselijk mis. Uh, dus de figuur dat de plaats inneemt overlijdt in Vietnam. Dat is ongeveer ja. de basis van de film. D het is een best aardig thema. Maar is het een, is het een soort musicalfilm met zingen erbij? En, en... Ja. Dansen. Ja. Een musical, er wordt heel ja. veel in gezongen en gedanst. Ja, ja, ja dus het is, geen, het is een serieuze film. Maar niet zo serieus. Nee, dat het, serieus thema, het thema is serieus. Ja, dat is serieus, ja. ja. Het is dus wel een serieuze film, alleen in musical vorm. Ja ja ja, ja, ja, ja. Ja, ik begrijp het. En ondertussen worden allerlei uh, zaken aan de kaak gesteld. Uh, uh, was, vroeger was het raar als je lang haar had. Um, het was moeilijk als je uh, donker was. Het is nu ook nog steeds trouwens. Ja. En een aantal zaken worden daar gewoon even aangestipt, aan elkaar gesteld, net hoe je het wil noemen. Ja. En een van de nummers die hieruit is deze. Dat is Aquarius. En ik heb gekozen voor de uitvoering van Fifth Dimension. En erachteraan komt Let the Sunshine In. Duidelijkheid, het zijn twee nummers door elkaar heen. Als je de uh, soundtrack luistert, dan uh, kom je ze niet bij elkaar tegen. Nee, nee, nee. Maar dan ga je dit achter, laten horen, nou terwijl het volgende week, volgende week gaat vriezen. Dan krijg je dit. Let the sunshine in. Tjonge, jonge. Maar, wat moet ik nou met die vriezen? Je hebt het alleen maar over groeningers en vriezen tegenwoordig. <laughs> ja, ja, dat is waar, ja. <laughs> ja. Ik uh, pak jouw microfoon je? even nu. Oh. Doet hij nu? Ben ik er weer? Ja, je ja, bent er Ja, daar ben ik weer. Hij moest de, de knopje er weer even in duwen. Ja. Hans, ga jij lekker met je mandarijntje verder? Ja, dank je. Terwijl we niet mogen eten in de studio. Het oh. uh, busbedrijf Connection heeft een boete gekregen. Oh. Um, Enige idee hoe hoog? Vier ton. Waarom? Ja, uh, voor gebreken in het busvervoer rond Schiphol, Haarlem en de Haarlemmermeer. Wanneer de problemen niet snel zijn opgelost... wordt de boete verhoogd tot 2 miljoen euro. Wij krijgen 10%. procent. De. Dat heeft de vervoerregio Amsterdam besloten. De vervoerregio is opdrachtverlener voor het gebied amsterdam meerlanden En daaronder valt busvervoer rond Schiphol, de buslijnen in de Haarlemmermeer... en de bussen van R-Net tussen Haarlem en Amsterdam. Per 10 december is een nieuwe dienstregeling ingegaan met nieuwe lijnen... extra veel ritten en nieuwe bussen zoals de dubbeldekkers... die tussen Amsterdam en uh, Haarlem rijden... Um, de vervoerregio Amsterdam heeft helaas geconstateerd dat de dienstverlening aan de reizigers in Amsterdam, meer landen, sindsdien tekortschiet. Er is sprake van te veel rituitval, vertraagde bussen en missende of foutieve reisinformatie. Nou, had je een zeg. 4 ton. Ja, en dan kan uh, oplopen nee. tot 2 miljoen dan, dan, ook, dan, wow. lees, dan lees je dat. En dan blijkt dat iemand. Geen rekening ermee gehouden heeft dat als je een dubbeldekker hebt... dat iemand de trap op moet lopen. Dus dat dat iets langer duurt. Ja. ja. Keer tien man. Is dat, is dat het? Ja, onder andere. Onder andere ja. niet, niet alleen zit er, dat. zit er geen lift in? Nee. Nee. nee. nee en zo'n bus mag niet rijden niet in, nee. zolang, niemand, of zolang iemand nog niet zit. Ja, dat begrijp ik. Dus ja, voordat dat bovenop de ja. trap is... en ja. dan pas een stoel gevonden ja. heeft... ja, dat duurt natuurlijk... Uh, nou, oh, een minuut langer bij elke halte. Nou, tel uit je winst. Ik heb trouwens nooit een dubbeldekker bij ons in de buurt zien rijden, moet ik eerlijk zeggen. Ja, wij zien ze regelmatig op de Schipholweg bijvoorbeeld. Ja? Op de A9 richting Amsterdam. Oh, Amsterdam-Zuid. Ze... Ja. Volgende, volgende keer hoef je niet je bril schoon te maken. Het is echt een dubbeldekker. Het is echt een dubbeldekker. Echt, echt een dubbeldekker. Is, waar komt dit ding vandaan? Uit Engeland of niet? Nee, nee. uit Haarlem. Ja. Dat vertel ik net, Hans. Nee, maar waar heb ik dat... <laughs> Dat bedoel ik namelijk. Nou. Ja. <laughs> ik weet niet waar Ernest gekocht heeft. Dat had oh, ik niet eens. Ze komen nee. bij dus Zo'n Engels, dus. zo Engels ding bedoel Het is echt zo'n dubbeldekker. Ja, ja. Maar het is geen Engelse dubbeldekker. Het is niet zo'n hop-op. spring-op, uh, spring af. Spring spring ja, die bedoel ik. Ja. Jij nee, dat het is dus geen originele is Engelse. Ding. Nee. Nou, nou, nee. Vind ik, dan ben je jammer. Goed. Ben je bent ben ben heel teleurgesteld? Ja. ja. En dan vertel we het verhaal nog een keer. <laughs> <laughs> ah, GEMENE. Um, ja. Let op. Beyoncé, J.Z. Zie. Crazy in love. Daar gaan we mee uit. Mm. Nou, en, en dan, dan we... horen we elkaar weer uh, na reclame, nieuws, reclame. Oh, jij hoort de luisteraar. Oh, dat is wel gaaf. Elkaar? Eh, ja. Ik zit niet in een cocon. Dat horen we ook tijdens de reclame kletsen. in het nieuws, want dan kletsen we volgens mij de meeste. <laughs> we gaan er gewoon dwars doorheen. <laughs> Ik zie uh, uh, in in het scherm dat nu uh, de ene naar de andere luisteraar afhaalt. Nee? Dus ik weet niet of het bestuur hier kan vinden. Maar... Yes. so deep in